Everything that's yours will get to you Just because some others get theirs early Don't you worry Yours is coming too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 Be patient. Everything that's yours will get to you. Just because some of us get that's early Don't you worry. Yours is coming too. You gotta keep on doing what you know is right. If one goes left, the other goes right. That's right. Oh, oh, oh. yeah, yeah. oh, oh, oh. You'll look up someday. Sure, sure, let the whole we'll world see. You gotta keep on doing what you know is right. If the one doesn't let you out of those heights, that's right. We zijn er weer. Uh, gelukkig zaten de wijzers niet vastgevroren en zijn alweer voorbij drie uur. Dat hebben jullie allemaal weer kunnen merken. Hartelijk welkom in het tweede uur van donderslag. Uh, bieruur is in zicht, maar dat duurt nog een krap uurtje. Dat komt uh, goed uit, want we hebben nog uh, de donderdis, de plaatkeuze voor Roprika, wat gaan we eten en natuurlijk de keuzeplaat, de poolplaat. En de hele week hebben jullie kunnen stemmen op een plaat van Jewish Lucy. Straks om vlak voor bier ga ik die voor jullie draaien. Uh, mijn redactieteam heeft een nieuwe keuzeplaat op de weblog gezet. Uh, ga stemmen op die nieuwe keuzeplaat. Ga ervoor naar mijn weblog rvd 501web Nou, in de middelste kolom in uh, het oranje kader, daar kun je je stem uitbrengen. Dus vlug naar de stemronde van de nieuwe keuzeplaat, oftewel de polplaat. Uh, ga naar mijn weblog rvd501.web-log.nl Ik startte dit uur met ik Will Come In Time van Billy Preston en Sarita. En die zijn er alle twee niet meer onder ons. Billy Preston was altijd genoemd als de vijfde Beatle of de zesde Rolling Stone. Omdat hij daar vaak uh, de piano of andere keyboard speelde. Sarita, dat was namelijk de ex-vrouw van uh, Stevie Wonder. Oftewel, hoe zeggen ze dat ook alweer in, uh, in het... Uh... In het Belgisch chef uh, Mirakels, geloof ik. Um, nou, ik start dit uur met It Will Come in Time. En nu gaan we luisteren naar Dave Mason. Ain't Your Legs Tired, Baby. I'm in a day don't hardly know what time of day it is or which way to go. Ain't Your Legs Tired, Baby, because you keep on running through my mind. It's true. I meet another woman, but I just see you and your legs, tight, baby. 'Cause you keep on running through my mind. when i tell you you De Radio 5-leen de Donderdag. Nee, nee, nee. De Donderdisc. De Donderdisc van vandaag is via Twitter gekozen. En Normaal heb ik altijd een up-tempo nummer. En vandaag hebben we die traditie doorbroken. De Donderdisc is van Van Olie en is getiteld Somebody Hold Me. took your heart and turned the light up in a day and I wish I felt some ordinary heartache that can be healed this one can We're gonna find Van Olie en zij komt binnenkort met een nieuwe cd. Wie uh, ook al een nieuwe cd heeft uitgebracht is de Belgische band The Tellers. Het album heet Close the Evil Eye. En wat je nu hoort heet Cold as Ice. I can cry reverse. Shivers down my spine It Used to be a little sun Well I used to burn Shouldn't walk Shouldn't talk Up-to-date music. Gaan we gaan weer wat aan kerst doen. Peter Green en de Man in Blue. We wish you a Merry Christmas. Dit is Radio 5. Dit is Radio 500. Dat had qua stijl muziek van Stevie Vaughan kunnen zijn. We gaan uh, weer naar Friesland. Bob Dylan in het Fries. A hard rains carnaval in Friese vertaling. Gezongen door Reynoud uh, Ritsma. Ik moet natuurlijk gewoon zeggen, Reynoud Ritsma. Oh, where is the west? Oh, where is the west? Mij stuurt het op oh. ik klom op een kaal van voet zie je mistige bergen. En ik zwalk in een orde het stwarmen mij tergen. Ik dwarm in jippen en donkere woorden En ik vocht op een zee om mijn skip te behouden. En ik slip op het kerkhof ten einde verkorde. Het is wie, het is wie, het is wie, het is zier, wie? waar dat kon het Oh wat er stond zoek mijn leven zo. Oh, wat is dan zo? We stuurt het op, oh. Ik zeg een krek bij de poppen, tussen de beren. In sterren van goud, ben het zusteren, heren. Ik zeg, jongen, jongens, om de oorlog te leren. Een keren vol kerels, mijn bloedige bielen. Stwa is twaar met niet Ik zeg zetels en sprekkers, mij doet het tonen. Ik zeg van gesond, iets werd ontvangen. Het is weer, het is wie, het is wie, het is weer, het is weer waar. Dat kon een zin. wat is toch jij? Die leve zon. Oh, wat is, oh, is toch jij? Waar stuurt het Ik ken de tonger, de stip van het goed is. Het raam van werken, het land dat op groen is. En haar staat hier de hondje En ik moet een paken die stoor op zijn rondje Een vrouw dat om rond, maar vuur in haar hieren En ik moet een ben bij het nest van een nieren En ik voeske maar leuk in nieren om heen. En horen die niks te gaan naar je verdroegen. Het is wie, het is wie, het is wie, het is wie, het is wie, waar. Dat kon ik zeggen. Hey, wat is dat dan? Wie leven zo? Doorhoor. Ik keer er op u en verdwaar je de streven. Ik zult maar lang van verstrikkelijke drieën. Mijn duizenden wezen, maar neer die de hand... met ziel en belemmering. niet alle een kleur, elke toon straat lullen. En de vrijzinnet stuurt u z'n nekken te lullen. En ik heb naar de hichten, erop voor En ik doek in de zee, om visie ze te krijgen ik kom bij de meeske, en jong van mij lijen. En ik kom bij de meeske, en zong van mij En ik kom bij de meeske, een jong van mij En ik kom bij de meeske, een jong van mij lijen. Het is weer, het is weer. Het is weer, het is weer, het is weer dat dat komt. Er. Het is weer, het is weer. Op donderdag! Hey, oh, hemel! De wekelijkse platenkeuze van Rob Rika. Nou, het is inmiddels uh, half bier. Uh, en ja, hier in de studio 11 uh, is het Hallo. lekker warm, behaaglijk warm. Hallo. Buiten is het Hallo. natuurlijk winter. En Rob Rika zit aan de andere kant. Het is uh, tijd voor de, pa ik kom eens wat niet uit. voor de fabuleuze platenkeuze, zo moet ik het zeggen. Goedemiddag, wederom Rob. Ja, goedemiddag. Ik ja. ben er toch nog uitgekomen. Ja, ben er toch nog uitgekomen, ja. ja. Nou ja, we hebben het over een Zweedse band gehad, hè. Tenminste, ja. uh, een tipje was uh, een Zweedse band. Nou, ga je gang. Die al eerder geweest <laughs> is, ja. ja. Want ik probeer wel uh, uh, iedere keer wat anders te draaien. Ja. Maar de, de, de vorige Zweedse band vond ik zo goed, dat ik denk, ik doe, doe er nog eentje. Oh, het is uh, de Zweedse band van vorige week? Nee, nee, het is niet oh. van vorige week. Hij is om precies te zijn van 1, 2, drie weken geleden. Drie weken geleden. Ja, dat weten de luisteraars niet meer, joh. Kunnen ze toch de... allemaal terugluisteren op drie... Internet Archive? Ja, dat klopt. Ja, op ja. mijn weblog uh, kunnen ze precies zien waar ze erheen ja. moeten. Ik zag al, uh, linkjes staan erop. Dus, uh... Ja, de linkjes staan erop. En dan uh, kunnen ze met een soort uh, uitzending gemist kunnen ze de programma's terugluisteren. Ja. Dat klopt. Dat is dus dan moeten ze gewoon eventjes naar rvd501.web-log.nl nou, nou, en dan kunnen ze gewoon aanklikken en dan komen ze er. Nou, en dan kan je dus, uh, als je dan uh, ja. strakjes... Ja? ...deze uitzending terugluistert... ...dan ja? kun je gaan horen dat ik... ...weer een plaatje van Tyrion heb uitgezocht. Tyrion? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Tyrion. Ja, dat uh, zegt me nog wel iets, ja. Ja. Um, ja, daar kunnen we natuurlijk weer een heel verhaal over houden... ...maar we zullen we hem gewoon aankondigen. Ik, uh, we kunnen, uh, ik kan er ja. een heel verhaal over houden. Oh. <laughs> maar uh, dat doen we niet. Nee, nee, ik kan gewoon zeggen dat het... Uh, het uh, ...van het dertiende album is... Het ja. dertiende volledige album. En het, eh, misschien is het wel leuk om te eh, vertellen dat het gemixt is: het album gemixt? Gemixt, ja, door Stefan Glauwman. Ja. En die heeft ook uh, uh, ge gewerkt voor uh, Ramstein, Evergrey, Europe en Def Leppard. Waar zijn nou Stefan Glauwkom? Glauwman. Oh glauwman, ja ja ja. ja. En Evergrey, dat, dat heb ik die al gedraaid een keertje. Everglade? Evergrey. Oh Evergrey. Dat, dat, dat, dat is misschien wel wat voor de nee. volgende week. Nee, dat, nee volgende week doen we Kerst. Heb je al gezegd. Nou, maar je zegt dat Evergreen geen kerst heeft? Dat weet ik niet. Dat bedoel ik. <laughs> ja, ja. Nou... Hey, maar binnenkort ga jij toch ook weer uh, met uh, wintersport? Nee, na, dat na... gaan we waarschijnlijk niet. Oh, dus de nee. platenkeuze gaat gewoon door? Het geld is op, uh, dus we gaan waarschijnlijk niet naar de wintersport. Oké, okay, dus de platenkeuze. Nou, ik ga zeker niet naar de wintersport. Oké, okay. nou dan kan je nog een oliebolletje komen op aan het eind ja. van het jaar. Ja. Nou, we gaan misschien wel naar Oostenrijk, maar ja. dan gewoon alleen maar bij mijn schoonmoeder op bezoek. Oh, die leer. Maar dat zien we wel. Oké, okay. nou ik zal hem uh, ja, dan. Ja, ja doen even, hem even een mooie aankondiging. Dus, hè, dus, dus, dus, dus, dus uh, we gaan dus nog een keer luisteren naar Tyrion. Uh, van de LP Gothic Kabbalah. Uh, uit 2007. En het nummer heet Troll. Oké, okay, tot de volgende week. Tot de volgende keer. was dus weer gothic Zweeds eh, gekozen door Rob Ricard. Nog een krap eh, half uurtje naar bieruur in deze donderslag. Maar we hebben nog mooie muziek. We gaan in het Frans-Nederlands zingen. Ik heb hier muziek van Al de Liefste en Jacques Pouls. Of Jacques Pouls moet ik zeggen. Het nummer heet Vogelvrij Loiseau. En Jacques Pouls is natuurlijk de zanger-gitarist van Rowan Hazen. Vanaf de berg... Loop ik omlaag, liep deze weg, voor het eerst vandaag, vanuit het dal, keek ik omhoog, mooie vogel die daar vloog. Maar l'oiseau, l'oiseau s'est envolé, et moi jamais, je ne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 Je voudrais tout te donner, mais toi pourquoi ne me dis-tu rien? Quel est-il tout grand secret? Un secret d'homme, je le comprends bien. altijd Altai onderweg maar me rébat. Mijn si un jour Altijd laat. En altijd. Tu apprendrai. Vogels, vleugels. oiseaux, paars. Zacht beschenen. Reviens. Tu le peut-être de main in de tuin. Op mijn gemak, een vogel fluit, vaan af een lange tak Een lome wind, de zon schijnt warm Jouw zomere jurk, jouw meisjesarm Mijn tu je lui raconterai Combien pour toi, je sais qu'il a compté hij heeft zijn noodlot uitgesteld. een duif vliegt weg. Hij het vrije veld. Komt niet meer terug. Si Is er de laatste stoptrein op het spoor. En natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! Vandaag maken we runderstoofpot met bier en kriltjes. Zo vlak voor uur hebben we aandacht voor een recept met erin bier. Anorexia en Hein die bij ons in het redactieteam zitten, die stelden dit recept voor en daarom vandaag runderstoof met bier en krieltjes. Wat gaat erin? Wat zijn de ingrediënten? Nou, daar komt hij. Hou je pen en papier in de aanslag, want komt het aan. 2 uien, 1 kilogram runderriplappen in blokjes van circa 2 centimeter, 2 eetlepels bloem, 75 gram boter, 1 winterpeen, dat is ongeveer 250 gram en die snij je in blokjes. Twee tenen knoflook en ook fijn gesneden. Vier stengels bleekselderij en die snij je in stukjes. Eén flesje bruin kastelbier van 33 centiliter. Twee laurierblaadjes. Een runder bouillon tablet. Een zak aardappelen en dat is dan een pontje kriel. Dat is dus 500 gram. Hoe gaan we dit allemaal bereiden? Nou dat gaat als volgt. Snipper 1 ui. En snijd de andere ui in halve ringen. Bestrooi het vlees met de bloem en peper en zout. Verhit de helft van de boter in een ruime braadpan en bak het vlees op hoog vuur in 3 minuten rondom bruin. Neem het uit de pan en houd apart. Verhit de rest van de boter in dezelfde pan en bak de peen, de ui, de knoflook en de helft van de bleekselderij uh, in 4 minuten. Voeg het vlees, het bier en de laudier toe. Schenk 500 ml heet water erbij en voeg het bouillon tablet toe. Laat met de deksel de pan op een heel laag vuur 2,5 uur stoven. Boen de krieltjes schoon en snijd ze doormidden. Neem de deksel van de pan en voeg de krieltjes toe. Laat nog 30 minuten zacht stoven zonder deksel tot de krieltjes gaar zijn. Bestrooi met de rest van de bleekselderij en serveer. Ik heb nog een tip. Je kunt dit gerecht één dag van tevoren bereiden. en Laat na het stoven afkoelen en uh, bewaar het afgedekt in de koelkast. Warm de stoofschotel op de dag van serveren circa 15 minuten op laag vuur op. Heb je zelf ook een lekker recept? Mail het dan naar rogierradio En wie weet zit jouw recept uh, volgende week in de uitzending. Succes met het bereiden van de rundestoof met bier en kriltjes. Eet smakelijk! Dat heb je toch maar weer even fantastisch uitgekozen. Misschien had het iets langer in de oven gekund, want van binnen kraken het nog uh, van het ijs. Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd te zin bevindt. Radio 5, is radio 5. Eh, een pizza Quattro Sessioni. Ja? Is die met hartje Ja, die moeten er niet in. I live on a battlefield. Surrounded by the ruins of the love we build. And then destroyed En us, the smoke has cleared. As I stumble through the rubble, I am dazed, seeing double, and I'm truly mystified. My new home is a shell hole filled with tears and muddy waters and bits of broken heart all around. There is desolation and scenes of a devastation of a love been torn apart. I live I live on a battlefield, the one where not one single drop of blood is spilled. It's no less horrifying sweet memories of a bygone situation. Now shattered, lord and bettered, lies scattered all around. My new home is a shell.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 Everything that can has gone wrong. I live on a battlefield. It's gonna take spine to carry on. I live on a battlefield. Like a drowning man coming up for air. I live on a battlefield. I'm looking for another survivor, but I can see one anywhere. My new home is filled with muddy water all around.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 Dit was Ricky Kolen met I Live On The Battlefield. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Terug naar kerstmuziek. Hier zijn Oors met Het Is Weer Kerst. We binnen al weken in de weer. Jors. wat doen we deze keer? Gaan we eten? Gaan we te gast? Je weet het best, het is weer kerst. Hey, hey, aan de liggies van zolder. Park, de slingers en de piek, krans en sterretjes die moeten naar beneden. Hele toch je van muziek, gitaren, trommels, we spullen gewoon. De ballen, ballen, ballen uit de boom. We hier, gaan we op reis, glissen met de slee, schaarsen op het white Het gaat weer buren, je weet het best, het is weer kerst Hey hey, aan de lichtjes van zonder, park de slingers en de piek Krams en sterretjes die moeten naar beneden En wat je van muziek, gitaren, trommels, bespullen gewoon Beneden. En wat toch je van muziek? Gitaren, trommels, we spullen gewoon De ballen, ballen, ballen, uit de boom. Kerstlicht, kerstjo, kerstal, kerstdere, kerstvakantie, kerstdag, kerstbal. Het is alles kerst wat de klok zwaar. Maar ik sta in de kou, mijn huis dat moest ik uit. Ik laat me echt hier niet langer onder sneeuwen. Dus wij gaan er lekker tussenuit. Israël! Echt niet? Ja, ah, Israël is wel veel te ver weg bij en veel te duur. Kerstwagen, kerstmis, kerst mis, kerst krans, kerst kerstweer, kerst viering, kerst kerstrapport, kerst staaf, kerst weer, rapport, Het is, is alles kerst wat de klok slaat, maar, maar ik sta in de, de kou, mijn huis dat moest ik uit. Ik laat me echt hier niet langer onderstelen. Dus wij gaan er lekker tussenuit! Australië! Kangeroes. Haha, <lacht> <Kachroes. lacht> Ik zal een beetje de skankeroes uh, gaan hangen, wat is dat nou? Halve zool? Kerstmorgen, kerstdag, kerstavond, kerstnacht, kerstlied, kerstgericht, kerstcoset, kerst kerst kerstpreeks, kerstpakket, kerstsfeer, kerstkind, kerstlin, kerstgezin, kersttemmin, kersttuk. Het kerst. is alles kerst wat de klok slaat. Maar ik sta in de kuil, mijn huis dat woest ik uit. Ik laat me echt hier niet langer onder stelen. Dus wij gaan er lekker tussenuit. Nou, dan wil ik maar uh, naar Spanje. Heb je daar wel geld genoeg voor? Ja, ja, ja, ja, daarvoor komt het plaatje. Merry Christmas and a happy new year. Dan de slag met Rogier van Biesveld. Het komt schuimend op ons af. Ja, en dan heb ik het over de tijd. Het is namelijk bijna een uur. Het is tijd voor de keuzeplaat, de Poolplaat. De hele afgelopen week hebben jullie kunnen stemmen. En uh, dit keer op een plaat van Jewish Lucy. Die ga ik natuurlijk zo draaien, maar ik moet even uh, bekendmaken... wat er uh, voor nieuwe plaat alweer klaar staat om op te stemmen. Jullie kunnen nu gaan stemmen op een plaat van de Robert Cray Band... Ga ervoor naar mijn weblog rvd501.web-log.nl en breng daar je stem uit op Robert Cray. In de middelste kolom in het oranje kader staat het allemaal klaar. Klik op het rondje voor de plaat van jouw keuze en de rest gaat allemaal vanzelf. Nou, ga dat even doen en dan uh, kun je ondertussen luisteren naar de polplaat van deze week van Jewish Lucy. De meeste stemmen zijn gegaan naar Who Do You Love? For a necktie I got a brand new house Put on the roadside Made from a Ralph Snake High I got a brand new chimney On its foot on the top Made from a human skull Now come on baby Let's take a little walk tell me who, who tell me who do you love Tell me who do you love Tell me who do you love Tell me who do you love Like my old man He took me by the hand He said oh daddy yeah, yeah, I understand and Tell me who do you love just what I need Een... Donderslag. Een... Donderslag! Donderslag! Donderslag! Op Donderdag! Gij hey, hemel! Donderslag! bedankt! Nog geluk? Ja. Yeah. Zo, en dan nu zitten we helemaal vlak voor bier. Hier in Studio 11. Dat betekent dat jullie weer een week moeten wachten op een nieuwe verse donderslag. Maar die komt er wel aan hoor. Volgende week zijn we er gewoon weer. Dit weekend gaat de kerstvakantie beginnen. En alle luisteraars die de sneeuw gaan opzoeken. Nou, die wens ik een hele goede reis. En let goed op. Wees uh, bedacht op gladheid en andere dingen. En je weet hè, als je naar Duitsland gaat of richting Oostenrijk door Duitsland heen, zorg dat je winterbanden hebt, want daar staat een boete op van 40 euro per overtreding als je geen winterbanden hebt. Uh, Volgende week donderslag zitten we vlak voor de kerst en we gaan kijken of we voor de rubriek Wat gaan we eten een kerstrecept kunnen bedenken. Uh, Rob Ricard die komt met een kerstplatenkeuze, dat heeft hij al toegezegd. En Theo Veriet komt met een verrassing, heb ik gehoord zeggen. Dus ik ben benieuwd. Uh, en zal de donderdisc in de kerststemming zijn? Dat is ook nog even de vraag. Je hoort het allemaal volgende week in de Radio 5 alleen daverende donderdag. En deze daverende donderdag, die is nog niet afgelopen. Die duurt namelijk tot middernacht. Dus blijf lekker knus bij de luidsprekers zitten. Want er komt nog van alles langs. Ik uh, ben de hele week uh, bereikbaar via e-mail... Uh, rogier.radio501.nl Dus je e-mailt gewoon eventjes naar rogier.radio501.nl En ook via Twitter, Facebook en Hives ben ik te bereiken. Je kunt me daar vinden onder de naam rvd501. Uh, Radio 501 houdt je op de hoogte via hun website www.radio501.nl En ook via Hives, Facebook en Twitter. E-mail voor Radio 501 kun je sturen naar studio.radio501.nl Ik ga weer even de dankspraak doen. Theo Verriet, hartelijk bedankt. Rob Rica natuurlijk, hartelijk bedankt. Het Radio 501 team bedankt. En ook mijn redactieteam eh, enorm bedankt. Alle luisteraars, ook hartelijk bedankt voor de aandacht voor vanmiddag. En ook voor de stemmen op de polplaat. Ik hoop dat jullie allemaal volgende week weer erbij zijn. Ik hoop jullie dan weer te begroeten. Volgende week, dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender. Radio 501. Ik sluit af met de wekelijkse weekspreek. Na een bezoek aan de sportgeneeskunde in het ziekenhuis... ben je helemaal genezen van het sporten. Tot de volgende week donderslag... Het was overweldigend, nee. hè? Okay. Ja, hartstikke leuk gewoon. Uh, en ook uniek gaven en onvergetelijk. Okay. Oh, leuk hè? We ja, bijzonder. Oké, zo'n <tied> hey. hey. hey. like Dit programma ik. werd mogelijk gemaakt door groenzuur zuurde Zure Bommen. We beginnen aan de andere zijde. Borstel, donker. We moeten de mensen Rijen. wel denken. Sorry.